Raymond Seré met het NOS-journaal. De FNV wil dat er een basispensioenregeling komt... waardoor alle werkenden bij pensionering zeker zijn... van een aanvullend pensioen naast de AOW. Deze regeling moet ook gelden voor flexwerkers en zzp'ers. Dat is een van de plannen die de vakbeweging vandaag aanbood... aan staatssecretaris Kleinsma van Sociale Zaken. Zij riep een paar maanden geleden de hele samenleving op... om mee te praten over de toekomst van het pensioenstelsel. Kleinsma vindt een hervorming daarvan noodzakelijk... nu mensen steeds ouder worden... steeds minder mensen hun hele leven voor dezelfde baas werken... En steeds meer mensen zelfstandig werken. In de donorweek hebben zich veel minder mensen laten registreren dan vorig jaar. Sinds maandag hebben 16.000 mensen te kennen gegeven wat er bij overlijden met hun organen moet gebeuren. Vorig jaar waren er 31.000 registraties, terwijl de huidige donorweek nog maar twee dagen duurt. Van ongeveer 7,5 miljoen Nederlanders is nog steeds niet bekend of ze wel of niet donor willen zijn na hun dood. De politie heeft afgelopen woensdag een man opgepakt op verdenking van het voorbereiden van een terroristisch misdrijf. De OM heeft aanwijzingen dat hij geweld tegen politieagenten wilde gebruiken. De verdachte heeft de Marokkaanse nationaliteit, hij verbleef illegaal bij familie in Amsterdam. Er zijn geen wapens of concrete plannen voor een aanslag gevonden. Na een slechte periode is de Amsterdamse beurs weer hoger gesloten met een plus van 2,85%. Ruim een week geleden daalde de AEX. De Nederlandse bank waarschuwde toen dat de beurskoersen sneller waren gestegen dan de economische groei rechtvaardigde. Na tegenvallende productiecijfers in de eurozone en met name in Duitsland zette de daling door tot een dieptepunt gisteren met iets meer dan 376 punten. Maar in de loop van de dag begon de beurs weer op te krabbelen en sloot met bijna 3% procent winst. En dan het weer. Vanavond verdwijnt de laatste bui. Vannacht blijft het droog. Morgen veel zon en droog bij 20 tot 23 graden. Zondag in het zuiden en oosten warm en geregeld zon. In het noordwesten bewolkt periode met regen. Het wordt zondag 18 tot 22 graden. Dit was het NRS-journaal. Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is zin in ZFM. -M -M. Met nu de nacht.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 Watching young life shape, in minor keys, solutions and remedies. Enemies becoming friends, when bitterness ends. This is my choice.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 ZFM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 Got a beast in his belly that's so hard to control Cause they've taken too much hits